Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Amerikaanse oliebedrijf Chevron moet bijna 6 miljard euro boete betalen. voor vervuiling in het Amazonegebied. De boete is opgelegd door een rechter in Ecuador. Volgens de aanklagers heeft oliebedrijf Texaco, dat inmiddels is overgenomen door Chevron. tientallen miljarden liters giftig materiaal in het Amazonegebied geloosd. Dat gebeurde tijdens olieboringen in de jaren 70 en 80. Daardoor zouden oogsten zijn mislukt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 De nacht op één. Met Herbert Codé. Ja, een hele goede nacht. Vannacht in deze nacht van dinsdag 15 februari praten we over leiderschap. Want ja, met leiders daar hebben we iedere dag mee te maken. Op het werk, maar ook privé, in het gezin of op een club. En bent u nu een leider of een volger? Of allebei? Straks een gesprek uit het programma Dit is de Dag met hoogleraar Mark van Vught. En een toepasselijk nummer bij dit onderwerp... Over leiderschap komt deze nacht van R. Kelly. Het zou zomaar het lijflied kunnen zijn van leiders. Dit is The World's Greatest. MUZIEK I am a mountain, I am a tall tree Oh, I am a swift wind, sweeping the country I am a river down in the valley. Oh, I am a vision, and I can see clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope when my back's against the ropes. I can feel it, I'm the world's greatest, the world's greatest The world's greatest, ever. I am a giant, I am an eagle, oh. I am a lion down in the jungle.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 I'm that little bit of hope when my back's up against the ropes. I can feel it. Mm, I'm the world's greatest. In the ring of life, I'll rain. Loves. I will rain. Whoa. I'm that star up in the sky I'm Oh, I'm yes, I am made it made it. I've done made it I'm greatest I'm that move in the in the With race. my back's against the wall I can feel, it. I can feel I'm the world's greatest, greatest Akeli schreef het nummer in 2001 voor de film Ali... over het leven van bokser Mohammed Ali. Vannacht praten we over leiderschap. Want wat maakt iemand een goede of een slechte leider? En waarom zijn sommige mensen volgers en andere leiders? Hoogleraar Mark van Vught schreef het boek De Natuurlijke Leider en geeft hierin een antwoord op dit soort vragen. Het boek gaat terug naar de basis en laat zien hoe leiderschap is ontstaan. En afgelopen donderdag spraken Thijs van der Brink en Elsbeth Gutteke in het programma Dit is de Dag met Mark van Vught. Aan tafel ook trouwjournalist Eduard Padberg, PVV Tweede Kamerlid Sietse Fritsma en CDA'er Jan Schinkelsoek. Goed, wij gaan het hebben over leiderschap. Blijft u vooral even zitten, meneer Fritsma. Dat vindt u vast ook interessant. We praten met Mark van Vught ja. over de hoogleraar psychologie. Hij schreef een boek over de evolutionaire leiderschapstheorie. Dat is een mondvol, meneer van Vught. Kunt u in drie zinnen uitleggen of in vier wat dat inhoudt? Wauw, dat betekent dat ik het boekje van 250 ja. pagina's in drie zinnen moet samenvatten. Nou, vier of vijf, maar <laughs> kort. Nee, uh, dit, uh, deze theorie gaat ervan uit dat uh, leiderschap en volgenschap natuurlijke gedragingen zijn. Uh, die heel automatisch en spontaan uh, gebeuren. En uh, dat is al miljoenen jaren zo. Uh, mensen zijn geëvolueerd in uh, groepen waar leiderschap uh, eigenlijk cruciaal was om te overleven. En die bagage die dragen wij nog steeds met ons mee. Ja, dat dus. betekent dat als wij beslissingen nemen over wie wij uh, kiezen als leider in ons stemhokje. Dan laten we ons nog steeds leiden door die voorouders. Instincten. Ja, en, wa en, en wat voor soort leider, waar kijken wij dan naar vanuit die voorouderlijke instinct als wij nu een leider kiezen? Ja, dat is, uh, er is niet een uh, magic bullet hier. Er is niet uh, dat uh, er één prototype leider is. Uh, wie de leider is of wie het best past op de situatie... hangt af van welke situatie het meest saillant is. Dus als het een externe groepsbedreiging is, bijvoorbeeld... Uh, oorlogsdreiging een of oorlogsdreiging? Dan uh, prefer prefereren we een, uh, een leider die er mannelijk uitziet. Uh, Masculien, uh, met uh, brede kaken uh, en een uh, fysiek sterk gestald. Maar als ik in het timbox dan kijk ik vooral naar wat iemand wil, hoor. niet hoe hij eruit ziet. Maar die had je eerder al gezien, Thijs. Yeah. Hoe die eruit ja, dat blijkt dus uit allerlei onderzoek dat dat niet echt het geval is. Uh, nee dat, uh, Wij stemmen meer op het uiterlijk van een partijleider dan op zijn partijprogramma. Uh, nou, uiteindelijk... Uh, dan zou iedereen zijn haar blonderen in Den Haag. Ja, uiteindelijk wel. <lacht> Kijk, uh, uh, wij praten met elkaar nu uh, maar praten. Taal bestaat nog eigenlijk maar 50.000 jaar in de menselijke evolutie. Uh, allerlei andere kenmerken die wij met ons meedragen. Bijvoorbeeld ons gedrag, hoe we eruit zien. Dat is eigenlijk al honderden duizenden jaren, miljoenen jaren, hetzelfde. Dus eigenlijk let, letten wij nog steeds meer op die cues dan op wat iemand zegt. Well, Oké, okay. nou Thijs, dat is dan toch een van. ontnuchterende ervaring ja. voor jou. Ja, als je een radioprogramma <laughs> maakt is dat vervelend ja. te horen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan doen we toch maar een beroep op die 50.000 jaar dat mensen wel al spraken. Die fysieke eigenschappen, die beschrijft u in een boek... Brede kaken, lang, lange mensen. Dan denk ik meteen aan van die kleine leiders zoals Sarkozy, Berlusconi... Uh, die dan weer niet voldoen aan, aan, die, aan die eigenschappen. Dus, dus het gaat niet altijd op? Nee, natuurlijk. We hebben met wetenschappelijk onderzoek te maken. Oh, ja. Dat betekent dat het met waarschijnlijkheden. Uh, dus als je Alles lang genoogreed. en fysiek imposant bent. dan heb je een grotere kans. als alle andere omstandigheden gelijk zijn dan een, uh, een kort figuur. Maar ja, ja bomber, dan ga je. <laughs> ja, zelfs als ik een goede kakelijn, had, zou ik nog een door doorgeleider wilde zijn. Ja, maar dat ja, is ook is klein, Ook dat ga ja. je niet zo. Want uh, er zijn wel allerlei dingen die je daaraan kunt doen. Berlusconi bijvoorbeeld. die uh, gaat altijd naar spreekbeurden. met een klein platformje waarop hij kan staan, zodat hij iets hoger wordt. Sarkozy heeft. Na, niet naaldhakken, sorry. Ja, die dat heeft is het misschien ook zo, Ja, precies. Uh, Napoleon wordt eigenlijk altijd afgebeeld op een paard. Uh, om zich ook boven zijn troepen te verheffen. Dus er zijn wel wat cosmetische ja. uh, ingrepen die, uh, ja, die, grepen, die uh, gedaan uh, kunnen worden. Meneer Frits, maar u bent ook lang, hè? Ik ben ongeveer 1,90 meter, 90, ja. En hoe is het met uw kaak? <laughs> hoe breed is die? Die is breed genoeg, hopelijk. Die is breed genoeg, die is breed genoeg dus u <laughs> heeft wel leiderschapskwaliteiten. Ja. Uh, in uw boek, meneer Van Vucht, beschrijft u ook uh, de reden... waarom vrouwen er maar niet in slagen om leiderschapsposities in te nemen... of in, maar in heel kleine mate. Of, uh, dat dat maar niet lukt om door te dringen. En u zegt eigenlijk, ja, destijds... wat in onze genen zit waar wij op ons baseren... dat was een situatie waarin vrouwen die rol niet speelden. Toen ik dat las dacht ik, ja, dan kunnen we het ook wel vergeten als vrouw dus. <laughs> nou, dat moet wel sterk genuanceerd oh, worden. Want gelukkig. Eh, zoals ik eerder al zei, hangt het echt van de situatie af... welk soort lijden wij prefereren. Als er inderdaad een externe oorlogsdreiging is... dan gaan we voor een mannelijke eh, lijden. Maar eh, als bijvoorbeeld eh, de situatie vraagt om harmonie en samenwerken... Uh, dan prefereer je juist een feminien prototype. Het is alleen het probleem dat organisaties vaak zo worden afgeschilderd als zijnde hele vijandige omgevingen. Waar heel veel com competitie moet zijn en waar veel dominantie moet zijn. Ja, en natuurlijk komt dan dat oude prototype van de masculine leider naar voren. Maar als je de situatie dus verandert, de organisatie verandert mm -hmm. en meer richt op samenwerking, uh, harmonie, empathie, dan komt er toch wel degelijk een vrouwelijke prototype okay, dus naar boven. Zou vrouwen toch nog een kans kunnen krijgen? Zeker. U beschrijft ook soorten leiders in uw boek: de leraar, de scout, uh, andere soorten ook nog. Uh, heeft u zelf een voorkeur van voor een bepaald type leider? Uh, nou, ik denk uh, dat al die rollen eigenlijk vervuld moeten worden in een organisatie wil die goed functioneren. Dus uh, uh, als er een boodschap is in het boek de natuurlijke leider is dat die niet in één persoon bestaat. Er zijn mensen die verschillende rollen op zich moeten nemen... om een groep te, goed te lang, uh, laten functioneren. En dat zijn niet noodzakelijkerwijs, Of eigenlijk zelden zijn dat, uh, is dat dezelfde persoon... die al deze rollen uh, uh, tot zich neemt. Ja, dus een goede leider probeert ook uh, de mensen uh, te zoeken... die die verschillende uh, rollen het beste kunnen uh, overnemen. De leraar, die heeft een bepaald type. De scout, dat is ook weer een bepaald ander type. Ja, ja, wat is dat voor de vredestichter. De padvinder, wat is dat voor een type? De ja, de pad. pad. Noem het een padvinder. Pad Vroeger was het inderdaad een soort padvinder. Ja. Maar nu kun je bijvoorbeeld entrepreneurs... mensen die aan de grenzen werken van hun vakgebied... door nieuwe markten te exploreren. Of, of wetenschappers uh, zoals Charles Darwin of uh, ikzelf. Dat zijn ook in feite... <lacht> Om een paar namen te noemen, ja. Dat zijn in feite ook scouts. Dat zijn mensen die aan de grenzen van het gebied werken... om nieuwe mogelijkheden uh, te onderzoeken. Nou, we gaan even een paar leiders onder de loep nemen. Let goed op, meneer Fritsma, want we gaan eerst naar Geert Wilders. Die beweest de afgelopen jaren dat hij veel kiezers aan zich weet te binden. En bovenal wist hij uh, een belangrijke positie af te dwingen... als gedoger van het huidige kabinet. Toont leiderschap in volgens hem de noodzakelijke strijd tegen de islam. En ook begin deze week in de rechtszaal rond hij er geen doekjes om. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering. Uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa. Een Europa zonder vrijheid. Arabië. Groot succes voor deze leider, meneer Van Vugt. Wat is dit voor leider? Ja... Ik moet zeggen dat ik nog maar een jaar in Nederland woon, dus ik heb het niet allemaal zo goed bekeken. Maar wat ik hoor klinkt niet uh, erg charismatisch. Alhoewel, uh, wat charismatisch ha is, hangt ook af van of je in de ingroep zit of, uh, of niet. Um, uh, hij heeft wel degelijk de lengte natuurlijk, uh, die uh, hoort bij uh, een, uh, een, een politicus als leider. Um, ja, verder... Uh, ik vind hem wat moeilijk uh, die te plaatsen. plaatsen en, uh, nee, dat is moeilijk. Uh, Daar uh, hebben we allemaal kijk, last van, me, meneer. Je zou kunnen <laughs> zeggen dat hij een uh, soort babyface heeft... wat hem natuurlijk uh, ongeschikt maakt voor, uh, voor leiderschap. Tenminste, volgens uh, de theorie, zeg maar. Aan de andere kant dat grijze haar. Ik uh, denk dat veel moeite... Blond, met... hoor. Oh blond. Is het blond? Okay. Ach, ik toch, meneer Frits, maar het is toch blond? Het is uh, blond, ja. Oh, okay, oh. ja, ja. ja nou ja, even checken yeah. Oké, okay, ja. moeilijk plaatsbaar, maar wel moeilijk dus iemand, iemand die door veel mensen als leider wordt gezien. Zeker, ja. En ik denk dat uh, ja, hij uh, uh, zeker uh, qua volharding, uh, uh, hein, persistente boodschap... Uh, ik denk ook uh, qua daadkracht, uh, dat hij uh, yeah, voor een bepaalde groep mensen uh, als leider wordt gezien. En, en uh, waaraan appelleert hij nou van dat oergevoel wat wij voor leiderschap hebben? Ja, dat is, uh, dat is dus moeilijk. Het enige wat ik zou kunnen zeggen hij is een uh, lichaamslengte heeft hij mee. Maar je gaat toch komt... niet bij de eerste de beste leider die we bespreken... constateren dat uw boek niet loopt? <laughs> nou ja, ik weet niet of dit de eerste nou, de beste... Uh, we hebben de Ik we weet niet of dit de eerste de beste plek is. In ieder geval is, de eerste maar... die we bespreken. Uh, Lijf, gaan we, gaan het is, even, het is de... wel duidelijk dat... Uh, kijk, als er een bepaalde uh, groep is met een bepaald doel... dan zoeken ze vanzelf wel een... Dan schuiven ze vanzelf wel iemand naar voren, zeg maar, om uh, die boodschap uh, te verkondigen. Nou, okay. nou we en... hebben er nog twee. We hebben er nog twee. Mark het gaat ook om die boodschap. Hè? Oh ja, als, oh ja. ik, uh, als ik het er even tussen. Het gaat het ook over had. de lengte, hoor, meneer Fritsma. <laughs> dat heeft u misschien, dat weet u misschien niet. Maar ja, maar als ik met uh, de PVV-stemmers praat, dan uh, geven zij aan dat ze met name op uh, Geert Wilders of op de PVV hebben gestemd, omdat omdat ze het waarderen dat wij zeggen waar het op staat. Oh ja, niet vanwege uh, die, de lengte. En die boodschap is belangrijk. Okay. Ja, ja, maar dat denkt u. Het gaat eigenlijk om andere dingen. Maar goed, Mark Rutte en Jolande Sap in debat over koendo's gaan we even beluisteren. Rutte staat wat mij betreft echt met de rug tegen de muur. In de richting van mevrouw Sap. Ik denk dat wat er nu ligt, dat dat beter is. We hebben er de afgelopen dagen hard voor geknokt. En wij zijn ook trots op het resultaat. Ja. Ik sta daar persoonlijk garant voor. Ik ben minister-president. Het is echt een zware prijs voor ons. Daar sta ik garant voor. Ik sta garant voor die afspraken die we gemaakt hebben. Het is echt heel moeilijk voor ons geweest om dit juist met dit kabinet te moeten doen. Ik sta er garant voor dat ik eerlijk tegen u zal zeggen als de dingen niet goed gaan en ook als dat gevolgen zal hebben. Ja, dat waren twee leiders die we daar hoorden. Uh, welke van hen toonde hier nou het meest natuurlijk leiderschap of deden ze dat allebei, Mark van Vrucht? Ja, ik denk uh, dat uh, Rutte komt uh, in die zin goed uh, over. Hij heeft een uh, goede intonatie. Ook een iets wat uh, lagere stem. Uh, dat zijn ook wel aspecten die uh, iemand invloed geven in, uh, in een groep. Uh, ik heb niet zo goed op de inhoud van de woorden gelet. Uh, nou, dat, maar, dat, dat is toch niet even. uw ding? Ja, nee, nee uh, maar. Ik vind dat in het, over het algemeen komt hij goed over. Ja. Hij ja, heeft status, letterlijk ook, vanwege zijn lengte. Zijn intonatie is goed. En dan de vrouw in het gezelschap, Jolande Sap. U, we constateerden al dat vrouwen het lastiger hebben. Hoe is zij, straalt zij natuurlijk leiderschap uit? Um. Nee, ik kort heb het al. Uh, ik, heb, ik, heb niet, ik ken haar nog niet uh, zo lang natuurlijk. Ze is er ook nog niet zo lang op. Die, uh, er komt iets wat onzekerheid uh, over in haar stem. Uh, ze, ja, ze is natuurlijk kleine, maar voor een vrouw uh, is dat wat minder... Een uh, vrouw die leiderschap aspireert is dat uh, wat minder belangrijk in feite. Hm. Uh, ze is een aantrekkelijke vrouw. En aantrekkelijkheid is eigenlijk ook wel sterk gecorreleerd met leiderschap. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Dus um, ja, heel ja. ja. okay. goed. Een gesprek u. uit het programma Dit is de Dag met de hoogleraar Mark van Vug. Die schreef het boek De Natuurlijke Leider. En daar gaan we vannacht over doorpraten. Want wat maakt iemand een goede leider? U kunt meepraten via de mail nacht.eo.nl. U kunt ook gebruik maken van Twitter. Het adres is de op Of u kunt bellen met 0800 1121. Dat is 0800 1121. Wat maakt iemand een goede leider? En wie is voor u een goede leider? 0800 1121. Bel en Sebastian. Nieuwe single I want the world to stop in de nacht op één. En vannacht praten we over uh, leiderschap. En aan de telefoon heb ik uh, Marike. Goeienacht. nacht. Uh, ik ben uh, zelf leidinggevende geweest. Dat is al heel lang geleden. In een, uh, in een uh, zwakzinnige internaat. Dat heet nu Anders. Mm -hmm. En ik heb onder ontzettend veel uh, leidinggevende gewerkt. En wat ik uh, belangrijk vind is dat... Uh, de leidinggevende in staat moet zijn om de sterke kanten van mensen waar ze leiding aan geven naar boven halen, beter te halen. Well, heb je dat ook zelf meegemaakt dat een leidinggevende in jou de sterke kanten naar boven haalde? Nee, ik heb het niet meegemaakt. Ik heb wel meegemaakt dat uh, uh, leidinggevende die uh, eigenlijk alleen maar ontkelijk hoofd wilde zijn en de baas wilde zijn. En wilde eigenlijk uh, uh, ja, mensen wilden beheersen. En dan denk ik van. Uh, uh, ja, als je op die manier macht uitoefent, dan ben je denk ik erg onzeker van jezelf of wat dan ook. Uh, maar als je als leidinggevende uh, sterke kanten van de mensen waar je de leiding over hebt naar boven weet te halen, op een plek neerzet waar hun krachten liggen, dan heb je een hele goede organisatie. Ja, want je, je zegt, uh, je bent zelf ook leidinggevende geweest? Ja, ik ben leidinggevende geweest, maar toen was ik pas twintig. Oké. Okay. Ze dat was heel erg jong. Ja, toen was, was ik uh, leidinggevende van uh, een groep van 16 kinderen. En die waren meervoudig gehandicapt. Mm -hmm. En ze waren vaccinen toen en lichamelijk gehandicapt. En ik, uh, ik uh, voelde me zo verantwoordelijk voor dat het met die kinderen goed ging. Dat ik uh, vrij dominant was uh, naar de verpleegkundige aan die ik leiding gaf. Ja, ja dus je was en, zelf dominant aanwezig? En, uh, ja. Nou, niet aanwezig, maar ik, ik was dominant in... Uh, ik wilde dat jullie dit en dat doen... omdat ik uh, wilde dat die kinderen gewoon vooruit gingen. Ja. En, en ik heb achteraf wel eens gehoord dat ik behoorlijk dominant was. Uh, uh, Later heb ik als verpleegkundige onder ontzettelijk veel leidinggevende gewerkt... en uh, van 80% wilde eigenlijk alleen maar de boel beheersen en de baas spelen... en dan denk ik van een zakje collega's rondlopen... met zulke sterke kanten. En dan denk ik, ik zet die op een plek neer... in de organisatie waar, ze, waar, waar hun krachten liggen... waar hun kwaliteiten liggen. En um, in, in de, op dezelfde afdeling, maar... Iemand is daar goed in, iemand is daar goed in. Zet ze op die plek. Precies. En je zegt zelf: je hebt ook uh, meerdere leidinggevenden boven je gehad. Wanneer, ja. wanneer was het moment dat je een leidinggevende gehad had die jou echt in je kracht zette? Nou, ik heb uh, één keer een leidinggevende gehad en uh, die zag gewoon mijn kwaliteiten. Uh, Toen werk ik in, uh, in de psychiatrie. En die zag gewoon mijn kwaliteiten en die heeft mij uh, uh, uh, plekjes gegeven of uh, functies gegeven. En die zei, daarbij je zo ontzettend goed in. Ja, en welke kwaliteiten zag hij dan? Die ik zag? Of ja? Die je had, die, die, die, die had? Waarvan die, die leidinggevende zei, van, ik ga je op deze plek neerzetten... want hier kom je helemaal tot je recht? Nou, waar ik erg goed mee om kon gaan... maar ik vind het een beetje moeilijk om of mezelf... Okay. Uh, dat is met agressie. In de psychiatrie daar kon ik behoorlijk goed mee omgaan. Omdat uh, de meeste mensen die heel agressief zijn... doen dat vanuit een angst. Mm -hmm. En die merkte gewoon dat ik dat zag. dat ik, eh, ik voelde me niet aangevallen. Ik denk, je bent gewoon zo ontwikkeld bang ergens voor wat dan ook. En uh, ja, dat, daar ging ik dan op in. En, ja. en niet, niet terugdenken voor agressie. En uh, ja, uh, ik heb een aantal groepen gedaan. Met name uh, over uh, hoe je lichaam beleeft en uh, hoe je dat niet alles medisch is... maar dat je ook naar je lichaam moet luisteren. Waar, ja. Waar je, uh, Ja... Dat, dat ik dat heel erg belangrijk vind... als je ziek wordt of wat dan ook... wat is er dan vooraf gegaan... en waar, waarom je ziek wordt. En dan wil ik dat mensen er ook naar keken. En niet ja. Dus heel veel kennis, kennis van, het, van, van, van het werkveld... waar je op dat moment in begeeft. Ja, wat mm, uh, dat... ik gewoon intuïtie intuïtioorster. Ja. En uh, dat, dat, uh, ik merkte toen... En dan wil ik even zeggen, voor heel veel anderen... als je op een plek neergezet wordt uh, waar, je, waar je kracht ligt... dan heb je zo ontzettend veel plezier in je werk. Dan, uh, dan, uh, dus daar heeft de hele organisatie plezier van. Ja, ja. En als je mensen alleen maar opdrachten geeft... en ik wil dat je dit doet, ik wil dat je dat doet... en hen uh, niet uh, neerzet waar ze goed in zijn... dan gaat het werkplezier weg. Ja. Ik vind het een, een mooi voorbeeld, een mooi verhaal. Ik wil je bedanken voor je voor je bijdrage, Marike. Heel graag gedaan. En een goede nacht nog. En ik wens u een hele goede uitzending. Uh, bedankt. Okay. U kunt meepraten over het onderwerp via 0800 1121 ervaringen met, met, met, een, met een goede leider. En wat maakte die persoon tot een goede leider? Wat heeft u meegemaakt bijvoorbeeld in, in het werkzame leven? Of wat maakt u uh, ja, uh, nu mee in uw werk? Waarvan u zegt van ah, die persoon dat is een hele goede leider. Die heeft een bepaalde eigenschap waar ik ja, me echt aan op kan trekken. Waar ik heel erg uh, blij van word en waar ik ook uh, tot mijn recht kom op die plek. 0800 1121. Daryl Hall en John Oates, You Make My Dreams uit 1981. vanaf praten we over uh, leiderschap in de nacht opeen. Aan de telefoon heb ik uh, Bob. Goeienacht. Dag. Uh, ja, ik, uh, ik hoor er sowieso aan allemaal. En ik, ik, ik, ik ben zelf 77 dus ik, dus ik ben er door de wol geverfd. Ja. Maar uh, ik vind dat, dat wat tot nog toe te bergen gebracht is over leidinggeven... dat vind ik het oude machtdenken. Ja, waarom is dat het oude machtdenken dan? Want nou, tot, tot nu toe wat je gehoord hebt? Uh, Waarom vindt u dat het oude machtsdenken dan? Nou, de baas weet alles en heeft alles te vertellen en kan commanderen naar zijn mindere, et hm. En ja, ik overdrijf het een beetje, hoor. Ik vind dat het anders is. Hoe, hoe is het dan, volgens u? Nou, ik vind dus, stel het volgende voor, iemand heeft een mooi idee en wil het wel ten uitvoer brengen. Hij begint een schuurtje te maken wat hij deed en kan het op bepaalde manier niet meer alleen doen. Nee. Dan moet u iemand erbij hebben. Die moet u vragen. Die moet u faciliteren. Mm -hmm. die, die moet u dus. Uh, uh, de, nou, hij hoeft niet dankbaar te zijn, dat is dom. Maar hij moet hem wel dus uh, uh, respecteren. Als, als medewerker. Maar niet als de man die gelijk begint te commanderen. maar zo en zo. Ik vind. Ik, ik, ik, uh, de, de, de, de, de, ik heb het zelf wel gehad. Dat, dat, dat als je medewerker op die manier dus faciliteert. in bijvoorbeeld opleiding. In de plaats waar ze werken, mm -hmm. in de beloning, in, in, in, in, in, in, in moeilijkheden. Als je daarin kan, in, in zou kunnen helpen. Nou, noem maar op. Ik zeg, het, het, het, wat er het nog, nog steeds als baas te zien wordt, wordt gezien als de, de, de man die daarboven ergens zit, en vertelt hoe het mopt. Ja, maar dat, dat, dat klinkt wel alsof u echt uh, een, een vervelende ding heeft meegemaakt in het verleden. Nee, nee, nee, nee, nee helemaal niet. Maar, maar ik heb mijn baas in... ...wel altijd verteld, en dat kan ik te rustig van me aannemen, dat ik zo een baas zie. Dat, nou, ik, ben niet, ik, ik, ik, ik ben zelf ook wel baas geweest, maar uh, ik heb ook baas gehad natuurlijk. Maar de, een, een baas wil ik zien als degene die zijn werknemers faciliteert om te doen wat hij graag wil. Ja. Maar u, ben, u bent zelf ook baas geweest? Heeft u dat dan wel uh, kunnen, kunnen aandragen, dat punt? Dat heb, ja, makkelijk zat. Want, want stel het mij al zodanig voor aan mensen... Als je, als je aan mensen voorstelt van, jonge moet je luisteren, wij samen maken een product. Mm -hmm. En ik, ik beweer bij deze dat ik alleen maar de bedenker ben van het product. Maar voor de rest niet, niet precies weet hoe ik het moet maken. Maar daar heb ik jou voor gevraagd. Oké. Okay. En, ja? en u, heeft dat dat, ik... u, u heeft dat zelf anders aangepakt in het, in het verleden? Zeker weten. Want in welke branche werkte u, uh, Bob? Uh, ik, ik, nou, ik werkte bijvoorbeeld bij, bij de overheid. Oké. Okay. Bij het ministerie van Sociale Zaken. Mhm. Mm en daar heb ik dus al mensen gehad. En, en, en die, die mensen heb ik op die manier gevraagd... met mij mee te werken... Ja. aan wat wij samen, wat, nee, wat ik wilde. Mm -hmm. Ik wilde iets. En gevraagd, jongens, willen jullie dat ook? Ja, dat willen we ook. Wie, wie heeft de, daarin zelfs de beste ideeën? Want er zijn mensen die hebben beter ideeën... dan de quote-quote baas. Ja, maar wat voor functie had u toen? Toen u over die ideeën aan het nadenken was? Was u toen, uh, uh, toen leidinggevend of was u medewerker? Ik was dus... Eerst medewerker natuurlijk en daarna ben ik dus opgekomen. Ja. En, en, en, en op die manier ook, bijvoorbeeld zelf ook, ook, ook, ook, ook, ook lesgegeven, maar op die manier, niet, niet als de bedweter en, en, en de allesweter, eh, boor aan wat er is bij je mensen en vertel ze dat ook. En, en, en wees daar blij mee dat ze, het, dat ze het voor je willen doen. Ja. Nou, dan bent u toch nog wel eens met de, de vorige bellers. Want de vorige bellers zeiden ook... Uh, een goede zet zetten mensen in hun kracht. Ja, ja. Dat, dat zegt ja. u nu eigenlijk ook. Ja, dat vind ik zeker. Maar het is wel hoe benader je mensen. Ja. Want dat is het punt. Dat, en, ja. en, en als ik achter een groot bureau ga zitten... en aan de andere kant de belagers stoel te zitten... Wat dus de meeste. Ja, dan krijg je heel gekke verhoudingen. Ja. Maar dat wou ik alleen maar even zeggen, meer niet. Ja. Nou, het, is een, het zijn in ieder geval uh, uh, mo mooie, mooie wijsheden. Uh, he heeft u nog ook andere leidinggevenden gehad dan, die, die het wel uh, aanpakte op de manier zoals dat voor u het beste werkte? Want voor iedereen... Ja, hoor, ik heb ze gehad nou daar, ik, ik, ik, ik heb daar ook van geleerd. Van, van, van gekeken naar mensen hoe ze dat deden. En er waren ook mensen bij, die, die, die inderdaad dus de, de, de, de, de krachten aanboorden, maar dat niet alleen ook respecteren, want meestal is het zo dat de ideeën en uh, uh, uh, uh, uh, werkzaamheden gepikt worden van, van, van, van, van uh, ondergeschikte, quote, quote weer. Mm -hmm. ja, en, en, en dat denk ik dus, respect, nee, over en weer, dat kan je niet afdwingen, dat moet je dus verdienen. Ja. Is het ook niet zo, uh, Bob, dat, dat mensen in Nederland graag uh, zonder managers werken en, en, en gewoon het liefst hun eigen ding doen, geen feedback krijgen en, en eigenlijk het liefst geen gezag willen? Ja, het ligt er aan hoe je, dat, hoe je dat definieert, dat gezag, hè. Kijk, als gezag is van, uh, uh, zeg jij, luister, jij is eventjes ja, meneer, dan is dat gezag op een bepaalde manier. Ja. en uh, Nee, daar hou ik niet van. Uh, ik, ik, ik, ik, ik hou van netwerken. En mensen met elkaar werken om een bepaald doel te bereiken. Precies, en niet, niet de ideeën dus, dus uh, pikken. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Doen. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar goed, dat is een andere ja. zaak. Maar, uh, maar, maar wat ik dus wil is dus gewoon respect onderin. Respect, ja. Bedankt uh, voor, uh, voor het verhaal, Bob. Graag gedaan. Ik uh, wens u nog een goede nacht. Dankjewel hoor. Ja. U kunt meepraten over het onderwerp via nacht.eo.nl Of u kunt ook reageren op de Twitter. Dat is het de nacht op 1. Of bellen met de telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. Dat was de Amerikaanse sing songwriter Lisa Gunger met OK. En we praten vannacht over leiderschap in de Nacht op één. En ik ga daar verder over doorpraten met Peter. Goeienacht. Goeienacht. Peter, je had het over uh, ja, grote leiders, toen ik je net even sprak. Ja, uh, grote leiders. Leiders bestaan nog niet meer. Mensen die, die leidende functies of leidinggevende functies hebben... maar ook de leiders in de politiek... Uh, het is uh, veelal gebaseerd op zakkenvullen. Het is de ons kent ons en de good old boys uh, theorie die erachter zit. Uh, kijk wat er gebeurt uh, nu, of wat er aan het gebeuren is in het uh, oosten en het Midden-Oosten. Uh, er is eigenlijk uh, niet alleen een nijlrevolutie, nee, ik noem het een halve revolutie gaande. Binnen landen waar mensen echt door tyrannieke onderdrukkers onderdrukt worden. En uh, het, het komt er precies op neer dat ze toch allemaal doen wat ze zelf willen. Maar ja, Het volk komt in opstand. Uh, waarom? Omdat een leider, als je je leider wil noemen, denk ik dat je eerst eens moet beginnen te luisteren naar waar het volk jou gebracht heeft. Dus even terug naar basis, dimos kratos, uh, de macht en het volk, luister naar die mensen. En kijk dan hoe je dat in goede banen kunt leiden. Maar ja, je ziet wat er gebeurt. En het is niet alleen met de oosten. Ik bedoel, in Italië zijn ze bij ook spuugzat. En in Frankrijk kunnen ze de zakjes ook uitkotsen. Mm -hmm. Terwijl in andere islamitische landen, pak bijvoorbeeld Marokko, daar is een koning. Die is eigenlijk een geboren leider, letterlijk. En die wordt er op handen gedragen. Ja. Ja. Omdat hij naar het volk luistert. Ja. Is, is dat ook niet, uh, Peter, de keerzijde van, van leiderschap? Dat, dat je op een gegeven moment krijgt de verantwoording. Uh, nou, in, in, uh, een, een goede leider zou dus ook moeten luisteren naar zijn volk. Maar dat je op een gegeven moment, als je dus een goede leider uh, ja, probeert te zijn, dat je op een gegeven moment ook aan jezelf gaat denken. En dat dat dus te veel gebeurd is: dat mensen zich uh, macht hebben toegeëigend, ja. geld hebben toegeëigend en daar misbruik van zijn gaan maken. Ja, maar het is dus juist die macht en dat geld dat zozeer prikkelt. En waar ik dus ook stellig van overtuigd ben, dat is dat heel veel uh, debatten en, en uh, uh, politieke programma's uh, meer gebaseerd zijn om andere leiders onderuit te halen dan uh, een eigen programma fatsoenlijk te presenteren. Het is allemaal wijzen naar een ander. En dat is dan ook weer een, een Arabische spreuk, een hele oude spreuk. Wijs nooit met één vinger naar een ander. Want als je met één vinger naar een ander wijst, wijs je met drie naar jezelf. Ja. En dat wordt altijd vergeten. Ja. Nou, tot, tot zover dan de, de grote leiders. Uh, Peter, heb je ook nog, nog leiders meegemaakt? Uh, uh, bijvoorbeeld in, in familiekringen of in, in werkverband? Ja, wel in werkverband. En dan komt het toch weer op hetzelfde neer. Uh, er zijn mensen die krijgen een leidinggevende functie. En ambiëren daadwerkelijk alleen die functie. Omdat het meer uh, geld in het loonzakje betekent. Maar dat ze er echt iets meer mee kunnen doen. Je ziet het vaak, uh, in de horeca komt het heel veel voor. Mm -hmm. Ga maar eens naar een uh, van der Valk. En dat is ja, ik, ik weet niet of ik het mag zeggen. Maar dan heb je dus uh, twintig salveersters rondlopen. En een van die uh, meiden, dat is dan uh, de leidinggevende. Ja. En uh, die uh, probeert heel streng te kijken, terwijl die andere twintig miepen die er rondlopen... de kijkers of ze druk bezig zijn en twintig jaar aan je tafeltje voorbij lopen... terwijl jij nog steeds op je koffie zit te wachten. Mm -hmm. het, gaat, het, het gaat helemaal nergens meer om. Ga eens een keer terug naar het begin. Doe je werk zoals het hoort en groei daarin. Dan denk ik dat je veel meer kunt bereiken. En dus niet alleen in het werk, maar ook in de politiek. Want het kan, het is bewezen. Ja. We hebben een hele goede tijd gehad... Uh, met name dus na de Tweede Wereldoorlog, tot eigenlijk 10, ja, 15 jaar geleden. En toen begon het verschoten niet. Mm -hmm. Maar het kan zeggen, je. Je, je noemde net het voorbeeld van, uh, van, van, het, uh, van de hotelketen. Um, ja. heb, je, heb je zelf ook een, een, een voorbeeld meegemaakt dat, dat het wel uh, goed ging? Dat het wel tot zijn recht kwam, een leider, en ook dat de medewerkers tot zijn recht kwamen? Ja, uh, dat heb ik. Uh, ik, ik ben zelf heel vaak in Griekenland. En uh, waar ik een, wat ik een heel mooi staaltje van leiderschap en acceptatie uh, vind, dat vind ik het uh, Griekse scheepvaartverkeer. Dus ik ga dan altijd met die ferries. En als je ziet hoe mooi dat dat op elkaar ingespeeld is. En dat ook inderdaad de talenten en de krachten van, van de medewerkers of van de bemanning uh, gezien worden door een kapitein. Oké. Okay. Het kan dus wel. Hoe, hoe zie je dat dan? Nou... Uh, Heel simpel voorbeeld, op een van de boten van Minoan en Lines werkt een, een jongen die ik nu inmiddels iets beter ken en die heet Costas. Kostas is analfabeet, maar omdat hij van Kreta komt, en Minoan en Lines is een uh, Cretenser onderneming, uh, heeft Costas een, ja, een, een, een ding gekregen, een, uh, een kans gekregen. Maar nou, heel snel bleek dat Kostas ontzettend goed met uh, oudere mensen om kon gaan. Uiteindelijk uh, zit diezelfde Kostas, is nu uh, een receptionist... Dan met name voor oudere Italiaanse en Griekse mensen. Hij, uh, begint, dat begint dus bij de auto die in de boot wordt gezet... tot eigenlijk het brengen naar de cabine. En dan denk ik, van die kapitein heeft erop gelet... Ja. Die heeft een open oor gehad voor wat mensen over die jongen gezegd hebben. Precies, en ja. het werkt. Die heeft goed gekeken naar de eigenschappen van de werknemer... en die echt op zijn, op zijn juiste plek neergezet. Juist. En, ja. en dat gebeurt veel te weinig. En zeker in onze maatschappij waarin het toch weer... graai en, uh, en gabbelig cultuur en uh, misgunst. En, uh, ja. Uh, ja. Daar, daar hebben we het net over gehad. Ik vind, vind het mooi om met dit, uh, dit, uh, dit voorbeeld van, uh, van de boot... om daarmee te eindigen, Peter. Oké, okay, ik, ik, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Goeienacht nog. Dank je wel, Ik ga naar uh, Gerard. Goeienacht. Goeienacht. Leiderschap. Ja, ik vond wel uh, best wel goede elementen wat de vorige spreker zei. Ja. Vooral ook het, uh, het gegeven van het uh, kwestie van het verschil tussen hebben of zijn. Ja. Je kunt, je kunt, je kunt iets voor jezelf, naar nee, jezelf toetrekken vanuit een machtspositie. Maar wat mij het, me, het meeste. Uh, voor mij, het meeste indruk maakt in het goede leiderschap. Is het. Uh, uh, die persoon die dat dan een leider is, dat hij ook geestelijk, echt geestelijk inzicht heeft. En vanuit dat geestelijk inzicht ook zijn autoriteit kan uitoefenen. Ja, en hoe, hoe bedoel je dat dan, geestelijk inzicht? Is dat dan een stukje mensenkennis? Meer dan dat, denk ik. Maar wel, het heeft wel heel veel mee te maken. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met. laten we even teruggaan naar naar de persoon die voor mij een enorm uh, voorbeeld is geweest altijd. Ja. En als die binnenkwam, dan, dan kwam er ook gelijk reactie. En, en wie was die persoon? Dat was een persoon uh, f, uh, op, op, op het werk? Nee, nee gewoon. De, voor mij is dat de persoon, het voorbeeld, Jezus. Okay. Hij komt binnen ja. en gelijk reactie van, uh, vanuit die, uh, die andere dimensie. Niet vanuit de mens zelf, maar wat, wat kom jij hier doen? Ben jij hier om ons voor onze tijd te verdelgen... Krijgt hij direct te horen? Mm -hmm. En dan gaat hij gelijk zijn autoriteit uitoefenen. En hij legt eigenlijk het zwijgen op aan diegene die de mens eigenlijk misleidt. Ja, dus door, middel van, van, want door het middel van het boek De Bijbel heb je bepaalde passages gelezen. en daaruit zie je iets van leiderschap. Ja, niet alleen passages, maar gewoon als je vanuit die, die, die inzicht gaat, gaat leven. Ja. En ook zelf dat wil gaan hanteren in je eigen leven. Want ik ben zelf groepsleider geweest, vroeger En toen was ik nog heel jong, een jaar of 19, 20. En ik was best wel een uh, enorme driftkicker. Mm -hmm. Maar ik, wilde wel, ik had wel een leiding over 40 jongens die een jaar of 13, 14 waren. En was dat dan van een uh, schoolklas of zo, dat je groepsleider was? Nee, dat was op een internaat. Oké. Okay. En... en... Ik had wel bepaalde leiders eigenschappen, maar ik was veel te driftig. Ik ging gewoon niet, daar niet goed mee om in die zin dat ik dus echt macht wilde uitoefenen. En ik, ik, ik merkte aan mezelf dat ik gewoon een soort politieagent aan het worden was. En dat ik wel macht had, maar ik wist gewoon, dit is niet goed. Je gebruikte de macht verkeerd. Ja, en toen ben ik gaan zien dat een goede leider een dienaar is van zijn volk. En, en, en dan zie ik daar ook weer diezelfde figuur naar voren komen. En een van de belangrijkste dingen die ik nu aan het leren ben, want eigenlijk ben ik in nog steeds in een opleiding, in de Bijbel noemt dat de zonen Gods waar heel de schepping naar uitziet. En dat zijn dus diegenen die uh, ook uh, Jezus dan als het voorbeeld hebben, en die ook gewoon die weg gaan en die leerschool volgen door de Heilige Geest. En dan ook van daaruit, uh, ook echt, ze hebben het dan over duurzaam leven, maar Jezus zegt ook niet van niks van, diegene die mij gelooft behoort ook zo te wandelen zoals ik gewandeld heb. En dat kun je dan misschien letterlijk oppakken. Ik, eh, ik rijd bijvoorbeeld met paard en wagen door het land. Mm -hmm. ik, en maar goed, maar uh, Peter uitvaard. of uh, Gerard, ik vind, ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je geeft. Maar dat, dat is natuurlijk niet voor iedereen is dat uh, gelijk weggelegd. En ook gelijk te begrijpen en ook zo uh, praktisch uit te voeren zoals jij dat ervaart. Ja, maar ik zeg bijvoorbeeld ook al, een duurzaam leven is niet zomaar een proces van, ene, van de ene dag op de andere. Dat is, dat voor mij is er ook twintig jaar overheen gegaan voordat ik vanuit die, die druk op de knop en er kom licht en water uit de muur naar, naar dit leven nu. Maar ik, ik ga mezelf daar niet in als het voorbeeld uh, of als model stellen, ja. maar wel. Uh, duidelijk aangeven. Want uiteindelijk is mijn leven ook een performance. En dan ja. komen maar... mensen te zeggen, oh wat doe je nou? En dan kan ik mijn verhaal vertellen. Ja. Maar Gerard, denk je dat je een hele andere uh, uh, uh, leidinggevende bent, omdat je dus dat, dat geestelijk inzicht hebt? Absoluut. Want denk als, je dat als, je je ja, als je dat geestelijk inzicht hebt, dan zie je ook waardoor dat mensen, wat die vorige spreker ook zei, erg goed hoor, dat daar radisch wordt. Eigenlijk komt er op neer van, oordeel niet. Jezus hey, je zegt de balk en de splinter, begin eerst bij je eigen. En dan hebben we genoeg werk om die balk leeg of klein te zagen. En ondertussen kan, kan God en de Heilige Geest via jou kan die toch aan de slag. Ja. Oké, okay, ja, het, is, het, is, het is mooi wat je zegt, maar uh, ik denk ook moeilijk te begrijpen voor, uh, voor, uh, voor, voor veel mensen. Omdat Want voor jou leeft dat heel erg en spreekt dat heel erg. Maar uh, kan, kan je daar nog een, een ander praktisch voorbeeld aan geven? Om, om het daarmee af te ronden, hoe dat dan voor jou uh, werkt? Ik denk gewoon, uh, stel je open voor, voor God en, en, en die weg naar God via Jezus is gewoon, dat is gewoon een, een, een geweldige weg die mij ook gewoon daar geleid heeft tot, tot dat inzicht. En, en dat is een proces. En ja. dan pak dan de Bijbel erbij en ga lezen. Oké, okay, en daardoor word je dus, uh, nou, zoals, zoals jij dat ervaren hebt, uh, word je dus een, een, een sterkere leider? Ja, een, een dienende leider. Een dienende ik leider, ja. ja. Bedankt uh, voor, voor, voor je verhaal, Girod. En een, uh, Graag gedaan. En een uh, goede nacht nog. Ja, hetzelfde. Succes. Bedankt. dag. Ja. U kunt meepraten via nacht@eo.nl. Dat is het mailadres als u niet in de gelegenheid bent om te bellen. Maar u kunt ook reageren op de Twitter. Dat is op 1 Dat heeft onder andere ook gedaan uh, Teun Putmans. Uh, leuk onderwerp. Balkende vond ik heel lang een goede leider. Maar op het laatst le, uh, leek er niks meer te gebeuren. Na Rutte ben, ben ik niet rechts, maar zijn helderheid spreekt me erg aan. Niet meer die niks zeggende antwoorden. Best voor even. Zijn reactie via de Twitter op 1 Maar u kunt natuurlijk ook bellen via 0800-112. 1, dat is 0800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 Trump in de nacht op een gif, a little bit, uit 1977. En dat is ook al toepasselijk bij het onderwerp leiderschap. Want als leiderschap moet je ook wat, als leider moet je ook wat van jezelf geven... om weer uh, ja, de mensen toch te enthousiasmeren. En jezelf moet je toch een beetje openstellen om als leider toch uh, te, te fungeren. Uh, ik heb een de telefoon meneer Sassen, goedenacht. Ja, daar ben ik, ja. Dag meneer, meneer Sassen. daar ja, uh, ben ik. Ja. U bent daarmee eens dat je als leider ook wat moet geven? Zeker uh... naar de mensen uh, waaraan je leiding geeft? Wacht even, ik, uh, ik zal even mijn radio uitzetten dan zal ik toelichten hoe ik daarover denk. Ja. Ik denk, ik verwacht, uh, ik denk dat een, het werkelijke leiderschap is een, uh, natuurlijk een ondeugd. Het is, uh, men heeft... Uh, Waarom is het een ondeugd? Uh, nou ja, leiderschap komt voort uit de verwachting dat iemand uh, anders... Uh, de leiding heeft over uh, jouw uh, inzichten, jouw bestaan, jouw werkzaamheden enzovoort. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, het leiderschap au fond eigenlijk niet deugt. Uh, de, de, de primaire volkeren, de, on, de, de minder uh, geslaagde lieden in de... In het economisch bestel die hebben, die koesteren altijd de verwachting dat er een leider moet zijn. Ja. Maar uh, ja. Maar u zegt in de wereld kunnen we eigenlijk zonder leiders dan? Nou ja, uh, er moet we natuurlijk wel sprake zijn van enige organisatie. Ja. En, en op wat voor manier dan, volgens u meneer Sassen? Eh. Uh, <laughs> Wat braaf van u dat u mij zo keurig benoemt. Nee, ik wil even uh, uh, terugkomen op het. Uh, uh, ik wil even deze. Mag ik een kleine anekdote vertellen? Ja. Ik ontmoette vanmiddag. <coughs> Excuseer, ik ben een beetje verkouden. Ik was uh, vanmiddag in het postkantoor aanwezig en uh, uh, uh, uh, en ik ontmoette daar uh, Job Cohen. Mm -hmm. En ik, wij kennen uh, Job, Mijn excuses dat ik dat in het openbare uh, uh, prijsgeef. Maar, maar u uh, bent bevriend, als ik het ja, zo hoor. Ja. Oké. Okay. En u, maar, vind, u vindt dat een, een een bijzondere man met bijzondere leiderschapskwaliteiten? Ja, ja. Want het, het eigenaardige en het dierbare in wat ik bij uh, Joben ook al vaker heb geconstateerd. Is hij dat hij veel eer, uh, uh, veel eer uh, een aanspraak, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, uh, de, de, uh, de, uh, het, het gezond verstand. Dus hij, hij, hij werpt zich niet op als leider. Het is, uh, dat leiderschap is vaak ook een soort van luiheid. Mm -hmm. Mensen. Zijn, gemak... zijn, zijn benoemd als leider maar gaan achteroverleunen. Ja, inderdaad. Als iemand de baas is, dan kun je verder... Ja. Uh, dat krijg je met de ja. als... voetbaldirecteuren en dat weet ja. ik veel allemaal... Leiders, uh, dat is een beetje uitkijken. Het is een beetje, altijd een beetje uitkijken ja. met leiders, want leiders zijn uh, niet zelden ongelooflijke misleiders. Aha. Ik ga er zo uh, volgend uur over doorpraten, meneer Sassen, want omwille van de tijd uh, moeten we eruit. Het nieuws komt er zo om te maar als ik u zo hoor, bent u wel trots uh, op, op uw leider die u goed kent? Uh, nou, ja, uh, nou ja, nou ja, ik weet niet of ik... U mag het oprepen, zeggen hoor, u maar, bent trots. Uh, bel u me dadelijk op of uh, Nee, nee, ik wou het hierbij laten, maar ik wou alleen even weten of u trots bent. Of ik wat? Of u trots bent op uw leider. Uh, ik, heb, ik, uh, ik heb geen leiders. Oké. Okay. Ik ben uh, zelf leider. Bedankt, meneer Sassen. nacht nog.